6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het staat vast dat de drie coronapatiënten die in Frankrijk wonen... in het Chinese Wuhan besmet zijn geraakt. Twee van de drie zijn een stijl van rond de dertig met een Chinese achtergrond. Ze kwamen een week geleden terug uit Wuhan... en melden zich een paar dagen later bij de dokter met koorts- en ademhalingsproblemen. De derde patiënt is een 48-jarige Fransman van Chinese afkomst die in Bordeaux woont. en Voor zijn werk als wijnhandelaar reist hij geregeld naar Wuhan net als afgelopen afgelopen week. Air France wil contact zoeken met inzittenden en personeel op die vlucht... om te onderzoeken of er meer mensen zijn besmet. Het Openbaar Ministerie wil dat er zwaardere straffen worden ingevoerd voor rondtrekkende criminele bendes. Ook moet het makkelijker worden voor gemeentes om informatie te delen over bendeleden. Nu kan dat niet vanwege privacyregels, dat zegt het OM tegen Nieuwsuur. De bendes houden zich onder meer bezig met babbeltrucs, inbraken en het stelen van ladingen uit vrachtwagens. Ze komen vaak uit Oost-Europa, hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en verplaatsen zich continu. De politie heeft vanmiddag op de A16 bij Dordrecht een vrouw opgepakt die bijna acht keer zoveel had gedronken als toegestaan. De vrouw uit Rijsbergen slingerde over de weg en gebruikte meerdere rijstroken. Andere weggebruikers hebben haar al rijdend naar de vluchtstrook gedwongen en tot stilstaan gebracht. Ze was volgens de politie zo zwaar onder invloed dat ze geen verklaring kon afleggen. Ze is meegenomen naar het politiebureau. En op de EK Shorttrack in Hongarije heeft Suzanne Schulting ook goud gepakt op de 500 meter. Het is daarmee haar tweede zegen van vandaag. Eerder won Schulting ook al de 1500 meter. Beide mannen pakten iets aan te laat het zilver bij de 1500 meter. En het is voor hem de eerste individuele EK-medaille.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 Uh, ja, in, uh, in de uitzending om kwart over zes met haar nieuwe single Hold Me Now maar die is gewoon lekker verder met uh, Dennis, en Dennis heeft het over ja of nee blijf er lekker bij, eet smakelijk en als je hebt gegeten dat we die wel mogen bekomen Dit was er weer eentje met zo'n hele dure smaak Ik heb geen geld, ben niet beroemd Ik heb geen auto, alleen een fiets En mijn pinpas is geblokkeerd En mijn limiet is weer bereikt Gaat het bij jou nou om de liefde of om geld? Dan neem me mee, Lelele. Wordt het nou ja of wordt het nee? Nee nee nee, nee nee nee Als ik je heb, zing ik lelee Lelele, lele nee, le, le, le, le, le, le. Sanel en Gucci doen niet mee Nee nee nee, nee nee nee Blijf je nu hier of ga je mee? Je bent zo mooi en zo charmant Dat is toch niet normaal?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 Wordt het nou jou of wordt u nee? nee? Nee, nee, nee, nee, nee, Als ik je heb zie ik leleen Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le Bruine ogen, die stralen nu niet meer En om je stem te horen, bel ik je voicemail keer op keer We deden leuke dingen, voortdurend met elkaar Ik moest steeds om je lachen, maar nu valt het me zwaar Ik wil je echt niet kwijt, ik wil dat jij hier bij me blijft zij en ik, voor altijd. Ga nou alsjeblieft niet weg van mij. Ik heb nog zoveel te vertellen. Is het echt voorbij? Is dit het eind voor jou en mij? Ga nou toch niet weg van mij. Ik heb geen afscheid kunnen nemen. Het is niet langer wij. En toch ben jij nog steeds dichtbij hetzelfde als de laatste keer met jou. Ik weet dat je niet terugkomt en zit hier in de kou. Ik wil je echt niet kwijt. Ik wil dat jij hier bij me blijft. Jij en ik voor altijd. Ga dan alsjeblieft niet weg van mij.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 dan weg van mij, Pascal Riedekke. En we gaan lekker een, een gauw oude draaien. Ja, eigenlijk, eigenlijk uit de piratentijd, zeg maar. En ja, dat is van John Christie en hij bedoelt over Amore mio. Blijf lekker buiten, 7 uur entertainment voor jou. Middernacht, de stad bruist van leven Ik dwaal door de straten, maar weet niet waarheen En ik vang een glimlach op uit het duister Ja, ik zie in een flits een gezicht dat is mooi dat is vreemd, dat is zacht, zij heeft mij in haar macht. Hoor. Ondanks dat hij al uh, heel wat jaartjes uh, versleten heeft, is Jong Christi. En uh, deze was getiteld Amore Mio. Uit de vervlogen ja, piratenjaren zeg ik altijd maar. De piratenradio destijds. Maar nu niet meer. Nu hier op CFM, Entertainment voor You. tot de klokjes van 7 uur op de 6,900, 4.5 op de kabel. En natuurlijk ook ja, internet en kanaal 40 digitaal. En we hebben aan de telefoon Maresja. Hoi, goede avond. Goedenavond. <laughs> ja, hè, dat is een tijd geleden. Nou hè. Ja, 2016. Ja, 2016 alweer. Ja, hard on fire. Ja, klopt. Ja, dus uh, ja, dat is 2016 inderdaad. Ja, ja, ja. daarna heb je nog een uh, hele mooie uh, ja, Valentijn-single gehad. To ja, dan, tomorrow. Ja, de, ja, dat was een hele mooie plaats, vond ik zelf eigenlijk ook. Ja, ik, ik, vond, de, ik vond de clip ook wel mooi. Oké, okay, leuk. Ja, daar ja, ja, ja. Uh, ja, nou ja, kwamen uh, ook hele bekende dingen in voor. Die ik denk, hé, hey, dat ken ik. Zoals? Wat, wat <laughs> ken je? Nou ja, zo, zo de brug natuurlijk. Oh, het Rotterdamse natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja absoluut. Ja, ja ik, ik bedoel, ik, ik kom er vandaan, dus ik weet het. Ja, dat is dan weer mooi om even te zien zo, hè? Ja. ja. De, sta, de stad is prachtig. Nou, zeker. Ja. Hé, hey, maar uh, ja, daar bellen we eigenlijk niet voor. Nee. <laughs> het gaat om jouw ja. nieuwe single. Hold ja. me nou. Ja. Ja, het is, uh, het is natuurlijk een, een, een bekende melodie. Ja. En, uh, uh, uh, van. Oh, ja, van de, uh, hoe heet de film? Hoe moet ik dat zeggen, toen heel, uh, ja. ja. Ja, het is um, officieel, um, het, het Nederlands nummer Samen zijn. Ja, ja van Willeke Alberti. Ja. ja, van Willeke. En uh, dat is de titelsong geweest voor de film Pompie de Robodol Ja. En uh, die heb ik zelf, toen ik heel klein was, ook nog gezien, de film. Ja. Uh, want hij is uit 1985, geloof ik. Ja, en, toen, uh, ja toen was ik er al heel lang. Jij was er al heel lang. Ik was drie. Ja, nou ja, ik niet. Was, was, was het maar waar. Dus ja, dat is het origineel geweest. Ja. En uh, ja, daar hebben wij uh, wel een reden voor gehad om hem uh, nu in een Engelse bewerking te maken. Ja. En wat voor een? Ja, zeker. Want, um, origineel is het eigenlijk zo... Dat uh, het nummer is geschreven toen voor Melchior, Melchior Rietveld. Ja. Uh, uh, en we hebben net uh, dat nummer wat je hiervoor hoorde, was trouwens uh, zijn, zijn broer. Was dat John? Ja. Oh, ja. wat leuk. John Christie heette die toen. Oh. <laughs> oh, wat leuk. <laughs> ja, hartstikke leuk. Ja, hij speelde toen, Melchior zelf, de hoofdrol in de film. Ja. En um, de bedoeling was ooit ook dat hij dat nummer zou gaan zingen. Alleen, uh, ja, er waren weer allerlei zakelijke contracten met het label waar hij bij zat. En um, ja, daar is toen geen toestemming voor gegeven. En toen <kuggen> heeft Willeke dat prachtig op zich genomen. Ja. En daar een hele mooie hit mee gemaakt. Maar ja, daarom is het, uh, ja, dat nummer heeft wel een extra betekenis. En wij hebben daar uh, een hele mooie Engelse bewerking van gemaakt. Of hij eigenlijk hoor. Ja. Dus dan heeft hij toch nog een beetje uitgebracht. Ja, nou ja, ik bedoel, ja, je moet het toch uh, samen doen, zeg ja, ik altijd. Ja, toch? Ja, ja ik bedoel, uh, ja, je kan bescheiden zijn, maar ja, je, moet, uh, je, je moet er toch altijd meerdere mensen voor nodig hebben. Uh, ja, ja wil je iets maar, maar, voor elkaar krijgen. Gezien, uh, vind ik altijd de credits wel bij hem liggen hoor. Zeker, zeker, zeker. Hij zeker, heeft daar wel echt fantastisch in. Ja, maar ja. dat... Uh, ja, tenminste, ik neem aan dat de, de, de, de, de, de, de meesten dat wel weten. Ja, ik, ik denk het wel. Ja. En uh, hij heeft heel veel gedaan, dus... Uh... Ja, vertel mij, want hij heeft zelf ook gezongen vroeger. Ja, hè? Ja, ja, ja, dat ja, ja. Ja, ja de kindsterretje. Ja, ik, ik, ik zeg het, ik, uh, ik ken de nummers nog, hoor. Moeder, wat maak je een ja. herrie en uh, zit je soms ja? weer aan de sherry. Ja, leuk, hè? Ja, ja nou ja, nou, uit die je... tijd, uh, uh, ja... Mm -hmm. Dit nummer ook, van uh, Amore Mio van Sjoen. Ja. ja, dat komt ook uit, uh, uit die periode. Piraterij, ja, hè? Ik, ja, vroeger maar... hadden we de piraterij. Ja. Dus ja, dat was altijd leuk en uh, heerlijk, ja, eigenlijk. Ja, gewoon blijven draaien. Ja, ik, ik, ik, steen ik, steen, ik, ik... ik doe het ook nog steeds met plezier. Dus, uh... ja, maar als je nu goed luistert op deze single, ja. dan zingt hij stiekem wel mee hoor. Want de koortjes heeft hij ingezongen. Maar dat zegt hij misschien niet. Ah, Oké, okay, dat is een uh, achtergrond, uh, tweede stemmetje, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Aha. Nou, dan uh, gaan we dan een eens uh, heel goed luisteren daarnaar. Ja, hartstikke leuk. Hé, <laughs> hey, maar wat, uh, wat zit er nog meer in, Verschiet? Want uh, ja, uh, eigenlijk... Uh, uh, heb ik eigenlijk nou, drie singles van jou? Ja ja, ja. ja, ik heb uh, vier. We eigenlijk een heel album liggen, hoor. <coughs> ja, want dus ik heb... Is, uh... Ja. Ik heb Silent Night natuurlijk ook nog voor jou gedraaid... nog afgelopen kerst. Echt? Ja, leuk. Dus dat, ja, en Hard of Fire ook natuurlijk. Ja, dat, dat komt nog regelmatig voor, dus ja. Oh, superleuk zeg. Ja, ik, ik, tenminste ik draai ze nog steeds. Laat ik het zo zeggen. Ja, leuk. Ja. Hartstikke leuk. Nou ja, kijk, wij zijn, uh, we hebben een heel album gemaakt. Ja. En dat is eigenlijk gewoon zo goed als af. En nu zijn we aan het kijken van... Nou, hoe gaan we dat releasen. Ja. En we doen nu eigenlijk steeds... Een single en uh, ik moet wel heel uh, ja zeggen, de, deze single die wordt echt heel positief ontvangen en dat is echt te gek. Ja, dus uh, daar ben ik heel blij mee en uh, hij wordt ondersteund door verschillende radiozenders uh, en volgende week dan um, ga ik hem ook zingen in het uh, tv-programma Business Class. Oké, okay. um, en dat ja, is op uh, welke dag? Uh, nou, de opnames zijn zaterdag, maar zondagochtend wordt het uitgezonden. Zondagochtend? Om ja. tien uur? Ja, dat weet ik eigenlijk niet op mijn oh. hoofd. We zijn daar net mee bezig geweest met die aanvraag. Echt superleuk. Ja. Dus, en spannend vind ik dat ook. Want dan uh, ga ik natuurlijk echt zingen. Oké. Okay. En, uh, en al dat soort dingen. En er komen steeds meer dingen binnen. En um, we zijn gewoon heel hard aan het promoten. En nou ja, dan ja. hopen we... Dat hij lekker veel gedraaid wordt. Ja, nou, dat, uh, dat gaat uh, heel goed komen. Leuk. En, en zeg ik net als een hard on fire, uh, Ja, mm. Ik heb hem net toch uh, begin van tweede uur heb ik hem nog gedraaid. Maar ja. ja, heb jij niet gehoord, denk ik? Nee. nee. nee oh. Schandalig. Vind ik wel, nee, vind ik wel onwijs <laughs> leuk dat je dat doet. Ja, en uh, nou ja, daarachter heb ik uh, natuurlijk gelijk jong gedraaid. Dus ja... Nou, oh, leuk, zeg. En toen belde ja, jij. Silent Night vind ik ook leuk dat je zei dat je die draaide, Want ik heb echt een zwak voor kerst. Ja, en, uh, ja die Silent Night heb ik... Uh, ja, die, die, die draai ik altijd wel met kerst eigenlijk. Right. Uh, vorig jaar ook gedraaid, ja. Nou, superleuk. Ja. Nou, ja ik, ik, ik vind het superleuk super dat... Uh, dat uh, ja, eigenlijk weer iets van je te horen. Ja, nou, dank je. Dat vind ik zelf ook. Nee, want, ik hoop ook echt dat het uh, veel meer kan worden... Ja, ik, ik hoop het ook. Want ik bedoel, ja. Ja, aan je stem leggen niet. En aan je zangkunst ook niet, dus... En aan de passie ook niet. Dus dat moet goed komen. Nou, dat moet goed komen. <laughs> Zo is het. Hey, ik denk dat we hem even te gehoor gaan dringen. Ja, dat zou heel leuk zijn. En, um, ja. Wil jij nog iets kwijt? Kunnen mensen nog uh, jou ergens uh, vinden? Uh... Um, nou, ze kunnen mij sowieso volgen op Spotify. ja. Onder mijn eigen naam. Ja. Maresha met SCH. SCH, ja. Lastig naam. Ja. En ja, via social media ben ik natuurlijk te volgen. Instagram en Facebook. Dat vind ik altijd leuk. Maar jij hebt nog geen eigen uh, site, uh, Maresha? Nee, nee. nee, maar eigenlijk doe ik het meest via social media. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. <coughs> ik moet zeggen, dat werkt altijd wel. Ja, uh, ik, ja. Ik, ja. Misschien is een site wat, wat uh, uh, voor, voor als je inderdaad uh, vaak optreedt en, en, en uh, ja, ergens concerten ja, maar, geeft, dat, dat, dat soort dingen. Ja. ja, maar dan maak ik dat ook altijd op mijn social media bekend hoor. Qua agenda dingen en optredens die er staan. Dus ah. als ze mij opzoeken op Facebook of Instagram, dan kun je alles volgen. Ja, gewoon uh, alleen Marisha? Of, uh... Ja, ik ben een van de weinigen met die naam. Dat is dan weer een voordeel. Ja. Uh, dus als je mij uh, intikt, dan als je Mariska intikt, kom je bij mij. Maar goed, de achternaam is van der Stelt. Dus mocht er nog eentje zijn, dan moet je er van der Stelt hebben. Ja. Nou ja, volgens mij was er nog van. Uh, zijn er wel meerdere? Maar. Ja, er zijn er een paar <coughs> volgens mij. Maar ik, ik, weet niet of je het helemaal hetzelfde schrijft, hè? Mm, ja, volgens mij wel. Ja. Oh. Vo, voor mij wel. Ja. Nou, ik weet wel, maar dat is ook <laughs> ja, goede, hoor. Voor, voor, voor mij was het in ieder geval mogelijk, dus ja. Oh, ja nou, ik weet dat ik heb ooit natuurlijk aan idols meegedaan Ja, de... daar ben je eigenlijk op begonnen, geloof ik ja. Ja. Ja. Ja, nou, ja, na mijn studie, zeg maar. Ja. Want ik heb wel conservatorium gedaan, maar, qua optreden en zo. Maar toen weet ik wel wat heel leuk was, dat ik een keer een geboortekaartje kreeg... Met iemand die een baby'tje had gekregen en die had ze gewoon naar mij vernoemd. Nou, dat vond ik wel echt een hele grote eer. Ja, want het is, nou ja, het is in ieder geval een aparte naam. Ja, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, nou, ja het aan de ouders, hè? Ja, ja, <lacht> sowieso. <lacht> ja. Nee, maar ik bedoel, ja, het is niet een veel voorkomende naam, laat ik het zo zeggen. Nee, nou, het is een Israëlische naam eigenlijk. ja. Nou ja, dat maakt niet, dat maakt niet uit, toch? Nee. <laughs> Waar het vandaan nee. komt. <laughs> In ieder geval, jij, jij komt uit Rotterdam. Dus dat, ja. dat weten we dan sowieso. Juist. En uh, we gaan hem lekker draaien. Hartstikke leuk. En uh, nou ja, ik zeg zeg, uh, ja, hopelijk uh, volgende keer uh, ja, misschien uh, de tour met de album. Ik weet niet of er ja. een tour gaat komen. Nou, ik heb geen idee hoe we het nog helemaal een beetje gaan doen. Er zit ook een team omheen die dat dan plannen en bedenken. En ja. Uh, dus, uh, maar er komen zeker nog meer aan. Dat uh, Daar hou ik aan. Ja, beloofd. Ah, Oké. Okay. Nee, we, gaan, we gaan het <laughs> draaien. Oké, okay, is goed. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Hey. Oké. Okay. Goedjes en uh, ja, nog ja, een heel goed, goed, goed weekend, hè? He. Hetzelfde. Maak er wat moois van. Jij ook. Oké, okay, doe het. No, no, Marisha, and hold me now. Now Baby, I don't know what to do nee, it scares me All the love I feel for you Do you feel the same The kind of feeling you When we're not together Cause deep down inside I feel a spark at night But it's fading into the darkness Do you feel the same the kind of love That maybe someday our love will fall apart Let it go and believe in what we've got. So hold me now, hold me tight to feel your warmth, to keep this love forever in my mind. Yeah. Oh. like there's no tomorrow, do you feel the same, the kind of love, this feeling when we look in each other's eyes, that's right, I'll stand forever by your side. Morena Baila, baila, baila morena mía, que mi melodía es para gozar, baila, baila, baila, baila como tú sabes, baila, Baila, Morena, Mia. En dat allemaal van Javi Escalara. En ja, dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a. En we gaan lekker naar Gene Travis. En hij heeft het over Maria. Boom, boom. Maria, mi Ramaria, junta en la Maria, mi corazon va boom oh, oh, oh. Durante el día brilla el sol, en las noches las estrellas, pero para llegar a ellas necesito a mi María. Si tengo hambre, como pan, si tengo sed, bohagwaar, ik denk dat ik ga slapen, maar als ik naar Maria kijk, Maria kijk, dan Maria kijk, Maria kijk, dan slaap ik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 ik heb voy a ik pero siempre estás ik para een licht, aire, para een licht, heb para llegar ik cielo. Necesito a mi maría, cuando ik Ik oh, ben Maria, boom, boom. Oeh, dat is lekker. En of dat lekker is, en we gaan verder met Gregory Bot. Shake Your Down. Or shake You Down, zo moet het zijn. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u.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 agree I and shake you down, this is Freddie Jackson, and you are my lady, I just want to show my feelings for you. Jackson and you are, my lady, hier op ZFM Entertainment voor you. Tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond en we gaan een, een lekker nummer draaien. One for you and one for me van La Blonda. Fitting. The Real Thing. En dat hangen we hier bij ZFM. We gaan lekker verder met Taylor Dane. En zij hebben het over. Love will lead you back. Blijf erbij. Tot 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Peter Goedenavond. Saying goodbye never You'd stay forever So if you must go Darling, I'll set you free But I know in time Maar de tijd van gaan en de tijd van gaan is nu gekomen. Entertainment voor you is voor vandaag. Als einde. Ja, volgende week ben ik een dagje vrij. Ik zou zeggen in ieder geval tot over twee weken. En dan is er weer een nieuwe entertainment for you. Ik zou zeggen: geniet vanavond en een heel goed weekend. Tot over twee weken, bye. bye.